Uur. Goedemiddag, ik ben Beam Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Er mag publiek bij de Olympische Spelen zijn, maar verwacht geen prulshirts en oranje hanen komen op de tribunes. Fans uit het buitenland zijn niet welkom in Tokio. De stadions mogen maximaal half vol, zegt codelsprent Soert en Daes. Dus Er zijn nog wel wat beperkingen, testen zullen ook wat wijder worden ingezet. Uh, dit worden natuurlijk absoluut geen normale Spelen als iemand dat al verwacht had. De Spelen beginnen over een dikke maand. Op 23 juli is de openingsceremonie. De Schotse middenvelder Billy Gilmore zit in quarantaine. Hij blijkt corona te hebben en daarom speelt hij morgenavond niet mee in de EK-wedstrijd tegen Kroatië. Gilmore speelde vrijdag nog mee met Schotland tegen Engeland. Het lijkt er niet op dat andere spelers ook corona hebben. Er is heel wat mis met houten speelgoedtreintjes. De Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht er 21. Twee derde voldeed niet aan de eisen en sommige waren zelfs gevaarlijk... Ze hadden bijvoorbeeld schoorsteentjes of wielen die makkelijk losschieten. waardoor kinderen erin kunnen stikken. De makers van de gevaarlijke speelgoedtreintjes moeten mensen die er een gekocht hebben. waarschuwen. En dimensionair verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen is hier geen fan van. Ik heb scheid aan die rij op de A10. Ik heb minimaal 10 tekstdimagratie. Maar ik heb scheid op een blauwe arrestatie. Ik zit er een punt achter. Ik Reparat Salim uit Amsterdam. Hij blokkeerde vorige week tot twee keer toe de snelweg A10 om een videoclip op te nemen. Dat gebeurde door met drie auto's alle drie de rij te blokkeren zodat er een file ontstond. Salim zelf ziet het probleem niet zo, zei hij tegen AT5. Ja, ik heb veel HTX's gekregen, maar even serieus. Ben je echt vol boos? Een minuutje stilstaan hier. Kom op. Ik had toch een ongeluk veroorzaken, ermee. Kan, maar is het gebeurd?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 Met nu de herhaling van Rainbow Radio Sintvoort. Welcome my dear dear friends, let the party begin. Rainbow Radio Zandvoort ZFM. F M. Leggen. Optimaal. Zie. FM. We hebben weer de eerste maandag van de maand. En uh, de sirenes hebben weer een, klonk, uh, een uur geleden geklonken. Alweer oh, een uur geleden, ja. ja dus dat, dus dat betekent een... dat wij uh, kunnen we van start kunnen gaan. Zo is dat. Zelfs een nationaal NL-alert hebben we vandaag binnengekregen. Ja. Dat, dat gaat gelukkig niet over ons. Nee, zeker niet. Nee, was dat mag gewoon uh, niet ja. doen. Wat het hebben we dit. Uh, deze keer op het programma staan, ah, nou, ja. ja, ik wilde eerst zeggen, we hebben net gehoord... You and no broccoli. Zeker. Van Django McCoy. En ja, dus we zullen rekenen. Hè? Nee, want daar komt het eigenlijk uh, op neer. No dus. You and no broccoli, hè? Ja, precies, <laughs> precies, inderdaad. Precies, Ja. Nou ja, en dan hebben we even... Pride. To be or not to be. Ja, precies. Want juni is de maand van The Pride. Overal uh, ter wereld uh, starten, zeg maar, The Pride uh, op. Ja en in Nederland op verschillende plekken. En we gaan kijken, welke prijs gaat nou wel door en welke niet door? En, en wat gaat er dan wel door in verband met de coronamaatregelen? Ja. Er, er, er is er al één in ieder geval geweest. Ja. Nee, twee zijn er ja. al geweest, volgens mij. Ja, nou, er is er nu één volop gaande. Maar dat ja, hebben ze straks dat over. is een beetje aankondigen. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk uh, lekkere muziek. Ja. Nog even een, uh, een even nagenieten, even nagenieten van het Zomfestival. Ja, He? wat, dat ja. was een goed feestje. <laughs> ja. En dat zo. doen we met de eerste tien nummers. Uh, of tenminste, de nummers die als, uh, van 1 tot en met 10 of van 10 tot en met 1 zijn geëindigd. Zoiets. En ja. uh, natuurlijk uh, luisterden we inderdaad even... naar onze Nederlandse uitzending. Prachtig, weinig punten. Maar misschien heeft men niet me. helemaal de boodschap maar gegeven. Nee, dat is het. Ik denk dat dat... Uh, of misschien te... Te, te progressief. Te, ja, ja, dat zou kunnen. Dat ja. zou kunnen. Ja, ja precies. Dan, Wij hebben in ieder geval de... gedraaid. We draaien hem zeker nog Zo een keer. is dat. Ja. Ja. We gaan beginnen met de actualiteiten. En als eerste heb jij iets gevonden in het online magazine One World. Ja, ja. in One World, een artikel van 3 juni. Uh, wordt, je kunt de uh, Pride niet los uh, zien van antiracisme. En uh, waar het om gaat, is dat in het verleden werd dus de. de, de ja, donkere medemens uh, en dan LHBTI is gezien als het exotische snoepje. En uh, uh, ja, ze hebben besloten zichzelf te organiseren op een gegeven moment. En het activisme van de zwarte LHBTI uh, heeft ondertussen een rijke geschiedenis, ook in Nederland. Uh, nou, in, in 1990, de Surinaamse-Nederlandse filmmaker... Heeft een anti uh, en antiracisme-activist André Reeder maakte een film... over zwarte homoseksuele jongen in de Belmer. Ja. Hij, uh, hij kwam daardoor in, aanmerking, uh, uh, nee, in aanraking sorry, met het zwarte queer collectief... A Strange Fruit... Waar een wereld voor hem open gaat En um, nou ja, hij, heeft, hij heeft daar allerlei dingen in gedaan. In de jaren 80 is Suho Woman opgekomen. Voor de vrouwenrechten en antiracisme. In 2020 is Naomi Pieter. Die overigens winnares is van de Innovatieprijs. Ja. En de Wink Diversity Award. Mm -hmm. Die um, loopt aan het einde van de Black Pride. Dat is uh, een andere pride dan de... Uh, onze pride, de ja, gewone niet, pride, niet, niet, pride is, zoals we dat noemen. Ja. En dat is echt een protest tegen discriminatie van zwarte LHBTI'ers. Dus uh, die is door haarzelf uh, georganiseerd. En um, dat, wat ik zei, staat los van de, van de reguliere pride. Ze maakt uh, haar toe uh, toehoorders uh, nog eens duidelijk. We are done begging to be accepted. We are creating our own space. Ja. Nou, dat zijn mooie woorden. En het hele artikel is te lezen op oneworld.nl. En op wik.nl vind je zeg, nog meer informatie. Hè? Ja. Maar zo traditiegetrouw voor, uh, voor de luisteraars. Uh, je kunt altijd naar de pagina van ZFM. Uh, waar deze uitzending uiteraard ook weer uh, in het archief staat. Met alle links en dergelijke. Onze technicus scoordraaier. Weer aan de knoppen verzorgt dat altijd keurig. Zodat we zeg maar, door kunnen klikken. En alle informatie nog eens nagezocht kunnen worden. En natuurlijk onze Facebookpagina. Helemaal goed. Ja, ja zeker. Ja, daar kun je alles op vinden. En dat, dat het inderdaad nog steeds nodig is om die prides te organiseren... nou ja, dat beschrijft dit artikel van One World wel. Maar vanochtend was ook eventjes uh, trending news topic... dat uh, het merendeel van voetbalprofs de LHBTI-acceptatie onvoldoende vindt. En dat blijkt nogal een ding te zijn. Ik bedoel, in Engeland is er dan uh, zeg duidelijk een, een profvoetballer uit de kast gekomen... Ja. om het zo maar te zeggen... In Nederland wachten we dat moment af, maar ja. dat kan zo ontzettend veel van betekenis wezen. Nou, er zijn een aantal verslaggevers van de NOS die daar druk mee bezig zijn. Onder andere Winfried Baayens, die ook wel het 8 uur journaal af en toe presenteert. Rivka veld en Jeroen Gortworst die zijn aan het onderzoeken waarom voetbal en LHBTI's nog altijd zo moeilijk met elkaar samengaat. En uh, de profvoetballers zelf geven een ruime onvoldoende aan de acceptatie van homo- en biseksualiteit in de mannelijke voetbalwereld. En zeven op de tien spelers zeggen dat de voetbalwereld als homo-onvriendelijk. Wordt ervaren. En dan met name bij de mannen. Hè? Bij de vrouwen. Bij ja, de vrouwen ja. is eigenlijk. Uh, wordt juist. Uh, min of meer. overgrote deel. Uh, schijnt lesbisch te zijn. En, ik, uh, precies. Vaak, en, dan, hè? en in ieder geval wordt dat volledig geaccepteerd. Ja. Dus er is geen discussie over. Nou ja, ja, en daar hebben we dan ook weer te praten. van zeg maar een soort van stigma. Ja. Om het, te zeggen. het is een mannenvoetbal. Precies. Als je als vrouw ja. voetbalt, ja, ja, ja, dan zal ja. je wel pot zijn. Weet je wel. Dus. Uh. Vreselijk, hè? Ja, het is, ja. Nou ja, ja, ja nou ja, goed. In ieder geval, wat ik wel wilde melden. is dat. Uh, Winfried Baaijs, Rivka Oppertveld. en Jeroen Goedwoord. ook uh, podcasten hebben gemaakt. En die podcast. die heet De Schaduwspits. En ik kan je van harte aanbevelen. om die te gaan luisteren. Aan het woord komt op een gegeven moment. een acteur. die de woorden van een Nederlandse bekende profvoetballer. vertelt. en die dus zegt: Ik ben homo. Maar ja. Ik, Ik kom er niet vooruit, uit, want de consequenties zijn dit en dit en dit. Dus uh, bieren interessant. Uh, wil je specifiek deze aflevering luisteren... ga dan naar nummer 4, de Kleedkamer. Maar zeker ook de andere podcastafleveringen zijn zeker het beluisteren waard. Mooi. Hé, hey, en dan Utrecht. Ja, de Pride. Nee, regenboogfiets. <laughs> <Ja>. <laughs> Sorry hoor. Die komt namelijk ook aan het bord. Maar inderdaad, Utrecht krijgt het langste regenboogfietspad ter wereld. Yes, ja, ja. ja, dat is wat. Dankzij een initiatief van een hogeschoolstudent, Elias van Maurik, 22 jaar, krijgt Utrecht het langste regenboogfietspad van de wereld. Met een lengte van 570 meter wow. wordt Utrechtse fietspad ook nog eens het langste regenboogfietspad ja, dat was al gezegd. <laughs> dus uh, ja, 570 meter het fiets komt te liggen in de Utrechtse Science Park. En uh, de realisatie uh, wordt onder andere ook Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de UMC Utrecht. En die willen laten zien dat iedereen welkom is. En dus niet alleen maar de LHBTI'ers. Maar ook iedereen uh, uh, van alle. Culturen, alle afkomsten, alle, alle uh, welvalide, valide niet-valide. Alles wat je anders kan zijn dan ja. straight en, en, en blank en, en mag niet uit. Precies. Iedereen mag, mag, is welkom daar. Maar, maar ook die gewone hetero, om ja. het zo maar even te zeggen. Ja, natuurlijk ja, want dat, ook. Dat ja. Is, laten we daar nog even heel erg duidelijk over zijn. Als we het hebben over Pride, dan is dat dus een feest en een. Uh, uh, ja, een, een beleving, een ervaring een, een, een laten zien voor iedereen. Ja. En die komt vanuit de regenboogcommunity. Het gaat erom dat we met elkaar gaan samenleven. Nou, daar gaan we op induiken. En we beginnen met de eerste Pride, uh, die eigenlijk al is geweest. Namelijk ja. die van Alkmaar. Die van Alkmaar. Ja. Maar gaan we nou eerst toch nog een muziekje luisteren? Oh, ja, laten we dat eerst zeggen. <lacht> we gaan eerst even luisteren. <lacht> Nou, het songfestival, we blijven, praten, ik denk we natuurlijk blijven zo maar. inderdaad doorpraten. Nee, we beginnen met uh, even een terugblik naar het Eurovisie Songfestival. We starten natuurlijk met de tiende plaats, want we tellen ook af. Hè. Dat is ook met een 170 countdown. punten. Hoewel, het is niet zo spannend als we <laughs> hebben gehad. Met 170 punten gaan we luisteren naar Griekenland. Tentje Nederlands natuurlijk naar Stefania met Let's Dance. Rainbow Radio Zandvoort. Полю и жагня, как пройти по полю, если ты одна. Что ты че то ручечки, ручки? Ну а то пода мне ручку, девочки. И спокойников с ночи до утра, с ночи ночи ждем мы корабля, ждём мы корабля. Очень-очень с ночи до утра ждём мы корабля, ждём мы корабля. А ч ждать, встала и пошла. Ты в целом красиво, но вот похудеть бы На день подлиннее, на день покороче Расслабь ты, делай то, что не хочешь. хочешь Ты точно не хочешь, не хочешь, а надо Послушайте, правда, мы с вами не стадо Ворон, прошу отвалить, а! Теперь зарубите себе на носу Я вас не виню, а себя я чертовски люблю Goed, dus hebben we Adrie aan de telefoon. Hoi Anja. Hey Adrie. Um, Dank je wel allereerst dat je bij ons uh, uh, aan dit interview uh, mee wil werken voor Rainbow Radio Zandvoort. Ja natuurlijk. Wij hebben jou uitgenodigd omdat jij uh, een belangrijk persoon bent binnen de Pride Alkmaar. Maar ik ga jou eerst vragen, Adrie. Wie ben jij en hoe ben jij verbonden aan de LHBTI-community? Oké, okay. Nou, ik ben uh, Adrie Rotterveel. Ik uh, ben verbonden aan de LHBT uh, Plus Community uh, als voorzitter van de Alkmaar Pride. Uh, ik ben er uiteindelijk uh, een jaar of vier geleden pas eigenlijk uh, in contact gekomen met de uh, organisatie van de Alkmaar Pride. Toen dacht ik, ja, ik wil ook uh, gewoon meedoen. Niet alleen maar feesten, maar ook gewoon meedenken en, en uh, meehelpen organiseren. En uh, nou ja, toen kwam van het een het ander. Want twee jaar terug uh, gaf de, huidige, of de toenmalige voorzitter aan dat ze er uh, wel aan toe was om het stokje over te dragen. En toen zei ze tegen mij van, ah, ik denk dat jij dat wel kan. En ik dacht, ja, dit is wel fantastisch. Ik had toen twee jaar meegedraaid en ik dacht, ja, dat wil ik en dat kan ik. En uh, dus uh, zodoende. Mooi, en in welke, en in welke zin orde. ben jij roze of regenboog of uh, uh, wat, wat is jouw... Uh, in welk hokje pas je? <laughs> nou ja, als eerste ben ik een beetje allergisch voor hokjes denken ja. Maar ik uh, hou uh, van vrouwen. Dus in Heel goed, zin, uh, dat is duidelijk. Pas ik ja. in, uh, in de LHBT uh, Plus Heel community. goed. Mooi, mooi. Nou, je hebt al verteld hoe je betrokken bent geraakt bij de Pride uh, Alkmaar, in ieder geval. Uh, wanneer, sinds wanneer bestaat de Pride uh, Alkmaar eigenlijk? Nou, de Pride bestaat ongeveer uh, alkmaar uh, vanaf 2009. Dat is ontstaan doordat een caféhouder zoiets had van nou, er moet in Alkmaar ook iets komen. Dus die is begonnen met een soort, een soort alternatieve Pride, dat was uh, Niels Ras. Uh, die was een ondernemer in Alkmaar en die is toen begonnen met een paar bootjes in de grachten van Alkmaar. Ja, en uh, hij was uh, uitbater van een, uh, een café, dat bestaat nu niet meer, maar dat heet uh, UnisX, uh, heet ja, dat. Nu heet dat uh, de kleine brouwerij. Mm -hmm. um, ja, en uh, dat, uh, toen, uiteindelijk heeft het COC het toen overgenomen... Uh, ik denk twee of drie jaar. En vervolgens uh, hebben we toen bedacht van het is misschien handig om het in een aparte stichting uh, te doen. Dus uh, vanaf dat moment, zeg maar rond 2014 ongeveer, 2015, uh, is toen de stichting Alkmaar Pride ontstaan. En uh, ja, vanaf toen uh, gaat het onder die naam. Uh, Leuk. Ja, ja, wij onze activiteiten. Yeah. Ja, ik ben er dus zelf wel eens geweest. Het is heel leuk met die bootjes. Het is ja. veel kleinschaliger natuurlijk dan Amsterdam en dat maakt het juist ook wel leuk. Dat vind ik ook. Dat is de Sarma. Ja. En dat wil ik ja. ook zo houden. Ja, heel mooi. Heel mooi. En uh, die is niet doorgegaan dit jaar. Het is altijd in mei hè? Altijd. Wij trappen eigenlijk het uh, Pride seizoen af. Dat ja. is uh, wat het is, want Pride begint eigenlijk in juni. In juni? En we ja, doen al altijd uh, de laatste zaterdag van uh, mei. Dus uh, ja, afgelopen zaterdag hadden wij inderdaad Alkma Pride uh, bedacht. Maar dat moest, uh, ja, dat kon natuurlijk niet uh, met de botenparade. Nee, wat hebben jullie gedaan om dat uh, ja, te, te vergoelijken dat dat niet ja. kon? Nou, het was nu natuurlijk de tweede keer dat het niet door kon gaan. Dus we waren iets beter voorbereid. Vorig jaar hebben we echt op het laatste moment bedacht: van ja, dat kan niet. En we moeten iets anders doen. Dus toen werd het wel uh, met heel veel enthousiasme van een heleboel vrijwilligers uh, vanuit de huiskamer hebben we toen een online uh, uitzending gedaan. Maar dit jaar, ja, ik zeg ja, dat kan niet. En uh, het werd uh, natuurlijk steeds duidelijker dat het dit jaar ook niet uh, door kon gaan. Dus ik wilde het wel wat professioneler aanpakken. Dus we hebben Contact gezocht uh, met uh, podium Victory, dat is het uh, poppodium hier in Alkmaar. En die hebben ons uh, enorm geholpen met een echt een fantastisch uh, uh, online uh, evenement te maken. We hebben in april een uh, Rainbow. Uh, Moet ik niet liegen natuurlijk. Uh, variatie gedaan. Uh, met, ja. uh, als een soort van generale repetitie voor deze dag. En uh, dat was zo goed bevallen dat we echt, uh, ja, een hele goede samenwerking gewoon hebben met uh, Podium Victory. Met Podium Victory. Ja. Dus er was, er was. Uh, en, en op welke dag was dat? En, en wat was het precies? Het was een online feestje, ja, begrijp nou, ik? We hebben natuurlijk, uh, dat was 29 mei. De dag mm -hmm. dat het normaal gesproken ook uh, zou plaatsvinden. Uh, we vinden het natuurlijk ook wel belangrijk dat er een maatschappelijk uh, stukje is. Dat het niet alleen maar een feest is, wat ik natuurlijk ook ontzettend belangrijk vind, maar ook een maatschappelijk stukje met uh, uh, voorzitter van het COC bijvoorbeeld, een uh, talkshow. En uh, een stukje van, uh, nou ja, toevallig mijn werkgever. Uh, Verhoud, die uh, de roze loper heeft. Ja. Dat ze zich iets zet uh, voor uh, aandacht. Voor het feit dat er natuurlijk ook ouderen. Uh, of roze ouderen bestaan. En dat ja. is uh, een heel leuk filmpje gevonden, uh, geworden. Het enige jammer was, dat uh, ja, je bent natuurlijk niet professioneel hè, met dit soort dingen, dus het filmpje was goed, maar het, ja, het was op verschillende locaties opgenomen, dus het geluid varieerde heel erg, mm. maar het is heel leuk om uh, voor de belangstellenden nog een keertje na te kijken. En er is een link op, uh, Alkma, op uh, Podium Victory en natuurlijk ook op de website van alkmapride.nl. Oh leuk! Ja, ja leuk! Dan kan je op. het nog een keer na zien. Dus ja. dat zijn wel dingen die je wel belangrijk zijn natuurlijk om Zee. over te laten zien. Absoluut, ja erg leuk. Ja inderdaad, Westerhout, uh, daar ben ik ook wel eens geweest samen met Drie Etters. Ja. Om daar uh, inderdaad uh, de roze loper uh, te, ja, te regelen. Ja, dat voelt heel op goed, want ik werk daar ja. zelf ook. En uh, ja, je voelt gewoon in dat hele huis dat het gewoon bespreekbaar is. En dat er ja. gewoon, ja... Dat het, dat het eigenlijk gewoon is... zo is, ja. Dat het een, een vertrouwde dat is... omgeving is, dat, dat ja, is belangrijk. Vrijdag. Ja, precies, ja. ja. ja. Veilig en vertrouwd, ja. Heel goed. Nou ja, jullie zijn dus uh, best wel druk geweest. En ook nog een feest daarna, uh, een beetje dansen of muziek? Of, uh, nee, is dat, dat doen we uh... helaas niet. Maar we hebben nee. wel uh, wat uh, diverse artiesten. We hebben inmiddels natuurlijk wel wat contacten, zeg maar. Uh, dus we hadden wat uh, Nederlandstalige artiesten. Dat was heel oh, leuk. leuk. Ja. En uh, er was een. Uh, ja... Mensen die uh, zich uh, hard hebben gemaakt, zeg maar, voor de. Alkmaar Pride. Die konden dan aanwezig zijn daar. En natuurlijk de mensen van. Uh, uh, talkshow. Die zijn er die avond geweest. Ja. Maar ja, verder. Was het natuurlijk niet meer uh, publiek. Nee, uh, niet meer dan dat. Nou, ja, dat ja, was... ja. Nee. Dus, en uh, dat was alleen maar die zaterdag, begrijp ik. Ja, ja. Die ja. ja, we hebben weer ja, okay. alleen ja. bij de zaterdag gehouden. Omdat we, uh, ja. Je kan van alles bedenken, maar uh, ik uh, ja. Ja, dat dat lukt er gewoon niet. Nee, snap ik. Ja, ja. Nou, prima. Uh, dan heb ik nog een vraag. Wanneer um, is 2022 wel op maar kwijt? Want uh, dan moeten we in een agenda zetten natuurlijk. Ja, ja overvalt natuurlijk wel een <laughs> beetje. Maar uit mijn hoofd zeg ik 28 mei, maar. Ik ga het natuurlijk meteen even checken. Check het even meteen in de agenda. Ja, ik precies. ga het meteen even checken in mijn agenda. Dus dat is uh, 2022. Ja? ja, ik zeg het gewoon goed. 28 bij. Zet Heel het in agenda, want dan gaan we echt wel Zeker weer weet. een graf doen. En een uh, aansluitend, een, een, een waanzinnig feest op het wachtplein. Nou, kijk, dat gaan we, daar gaan we naartoe leven. Ja, oh, ik, Heel heb, ik kijk er enorm naar uit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat hebben wij ook natuurlijk. Ja, hartstikke goed. De Adrie, komen we aan het einde zo'n beetje van ons interview. Heb jij zelf nog iets toe te voegen wat je graag wil vertellen aan de mensen? Nou, ik krijg natuurlijk regelmatig de vraag van is dat nou wel nodig, weet je, de Pride... Maar ik merk ook wel, kijk ik werk bij een waanzinnige werkgever die daar heel erg uh, veel aandacht aan besteedt. Maar er zijn nog uh, te vaak uh, situaties uh, waarin je blijkbaar uit moet leggen dat je dat als je als man van mannen houdt, of als vrouw van vrouwen, er is uh, toevallig zag ik vanmiddag een artikel over een Italiaanse profvoetballer, een jongen van 21, uh, die... Ja, die gewoon het leven niet meer zag zitten. Omdat hij gewoon uh, er ja, wel vooruit wilde komen, maar die ruimte niet kreeg. Ja. En ik denk, ja, het is gewoon geen issue. Dat, nee. dat is mijn doel. Eigenlijk is mijn doel de, dat de Pride niet meer nodig zou zijn. Ja, maar dat is de, nog wel. Nog wel, hè. ja, ja het dus is over? nog belangrijk. Ja, precies. Zeker ja. belangrijk. Om zichtbaarheid. Ja. Uh, ja. Om inderdaad mensen die niet twijfelen of die het wel weten, maar die niet durven uit de kast te komen. Om ja. die inderdaad te laten zien van joh, je hoeft nergens uh, bang voor te zijn. Je kan nee. gewoon open over zijn. Ja, eigenlijk ja, is ja. dat uh, wat we hadden dit jaar ook als thema. Love always wins. Ja, en dat is waar eigenlijk. het om gaat. Ja, ja. nou super. Nou, super bedankt, Ari. Ik, ja, uh, ik ga uh, ja, we gaan uh, ik ik ga de Pride in uh, in de agenda zetten voor twee, uh, heel 2022. Heel en uh, met mij hoop ik uh, alle luisteraars. En, en uh, tot de volgende keer. We spreken elkaar vast wel weer in ieder geval voordat de Pride begint volgend ja, jaar. Ja, zeker wel. ZFM maakt zijn naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 106.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. Oké, okay. ik voel het ritme. Something's going on here. The music flows through my veins. It's taking over me, it's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it, don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Low, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone, dance alone.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 En wat mij betreft had die mogen winnen. Dat ja, is duidelijk. Als je gekeken hebt naar ZFM Live... had je misschien wel uh, gezien dat ik uh, erg enthousiast ben over dit nummer. Ja, en, absoluut. Precies. Dat, dat is zo, zo. e en... plaats op uh, het UGV Songfestival. Ja, 220 punten. Maar voor het interview hadden we de Russian Woman. Ja, en ook die leuk. had de negende plaats. En uh, die zijn niet in de kast, zijn, zijn dus ook geen pot. Kast. Dan ja. moest ik een beetje ongenivelen toen je dat zei. Een ik, beetje potten in de kast. Ik, uh. ik, ik, had, een, ik, had, ik, ik had de woordgrap zelf even in die grammen door. Nee. Over pot en de kast. En dan weet ik wat allemaal zegt. Uh, ja. Hoogsensitief, de techniek is hier en jij. Ja, dat, ja, ja, dat heb zeker, ik dan wel in de gaten. Absoluut, ja, ja. Ja. We gaan door met de volgende Pride. Want inderdaad, Alkmaar gaat niet door. Maar, Zaanstad Zaan Zaan wel. wel. En daarvoor hebben wij aan de telefoon... Goedemiddag, Claudia. Goedemiddag, goedemiddag bij de studio. Ja, hartstikke fijn. Uh, fijn dat jij, uh, zeg maar, zo midden in uh, de turbulentie van de Pride... Uh, Zaan Pride uh, aan de telefoon kan komen. Um, de ja. eerste vraag die we altijd stellen is... ...wie ben jij en hoe ben jij verbonden aan de LHBTI-community? Ik ben uh, Claudia, ik ben 45 uh, jaar en uh, toevallig deze week, uh, zowel aan het vrijdag, vijf uh, jaar getrouwd en met een liefdallige vrouw. Ik heb twee kinderen, één van 20 en één van 17, uh, die zelf ook uh, allebei uh, binnen de LWTI betrokken zijn. En in het dagelijks leven ben ik projectleider uh, bij uh, Projecten voor Jongeren. Jee, dus je maakt er echt, uh, jullie maken er echt een feestje dan uh, van? Ja. Ja, we hebben een, een roze familie. Niet, niet dat het huis allemaal roos is zo, maar... Hé, <laughs> <laughs> hey, wat jammer nou. <laughs> ja. Sorry, even komen zo kijken. Ja. Maar goed, heel Zaanstad ja. uh, Zaan viert met jullie mee. En uh, uh, ja, dat, uh, sinds wanneer is die uh, Zaan Pride eigenlijk ontstaan? Uh? Nou, het was eigenlijk zo. Eigenlijk zou het vorig jaar uh, de eerste editie zijn. Ja. Maar ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. En uh, ja, God, we hebben hem doorgeschoven, we hebben hem een heel klein beetje gevierd vorig jaar, uh, voor zoveel dat het kon, maar we hebben hem uh, doorgeschoven naar dit jaar. En toen, nou ja goed, we hebben hem toch weer nu in een aangepaste versie, maar dat doen ze natuurlijk om volgend jaar een uitgebreid te gaan vieren. Ja, nou Hele maar complimenten, complimenten, want als we de Facebookpagina en de website eventjes bekijken wat jullie hier uh, op dit moment in Zaanstad doen, dan is dat echt, uh, nou, hulde. En uh, ook ja. niet zomaar even misselijk uh, een, een, een drie dagen of dergelijke. Want uh, het is van vier tot... Ja, een dikke week. Dikke ja. week. Een hele week. Ja. Ja. Ja. ja, hartstikke mooi. En um, ja. hoe, hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Waar, waarom die behoefte om in Zaanstad een Pride te organiseren? Nou, er was eigenlijk niet heel erg veel in de Pride. Er waren wel wat kleine dingetjes die, die uh, ja, zeg maar lokaal uh, geregeld werden. Uh, een klein clubje bij elkaar. En uh, ja, we merken toch dat er behoefte was naar meer. Zaanstad uh, wordt toch best een hele uh, grote stad. We lopen tegen 160.000 inwoners aan. Ja. Um, heel veel grote scholen zitten hier. Uh, heel veel jongeren uh, en kinderen die hier wonen en opgroeien. En ja, eigenlijk was er heel weinig. Uh, dus ja, Oscar en, en Frank uh, zijn eigenlijk de grote drive achter de zaanprijp en de Zaanse regenboog. En die, uh, ja, die zijn bezig nu om dat uit te bouwen, om er echt een goede community van te maken. Ja, ja prachtig. En uh, nou, het valt een vruchtbare aarde om het zo maar te zeggen. Hè? Mm -hmm, ja, zeker. want uh, ik denk dat uh, een van de hoogtepunten, uh, zeg maar naast uh, vele anderen, is toch wel de dienst die jullie hebben kunnen organiseren in de Kogenkerk. Kun je daar wat over ja. vertellen? Ja, dat was, dat was echt, ja, even op zijn jongeren gezegd, ontzettend gaaf dat dit uh, kon, uh, kon plaatsvinden En de medewerking van de kerk, uh, in de mooie regenboog. Uh, en nou ben ik weer het woord kwijt, hoe dat precies heet, uh, de, de, de, over de toog heen. Ja, de stola. Uh, de stola, dankjewel. Ja. Uh, ja, dat was echt zo ontzettend mooi om te zien. En iedereen die aanwezig was, die heeft echt ontzettend genoten daarvan. En het feit dat, dat het gewoon kan. Ja. ja, en dat is toch, nou, dat, dat lichten we hier eventjes uit, omdat wij in onze vorige uitzendingen uh, het toch wel een aantal keren hebben benoemd dat religie en LHBTI uh, ja, over het algemeen uh, frictie oplevert met uitzonderingen daar gelaten. Maar we merken dat er ook langzamerhand een kentering in zit. En het is wel heel mooi om te merken dat er een in Zaanstad inderdaad zegt dus ook een, een, een, ja, een, een verbroedering, verzustering, vermenselijking <grijg> zeg maar, optreedt. Door daar ja. gewoon inderdaad een dienst in te geven. Ja, ja. Ja, door, ja dat, die inclusiviteit door gewoon echt mee te doen hè, met een hele gemeenschap, dat is, uh, ja, dat is uh, speciaal en uniek. En ik hoop dat dat overal eerder gewoon normaal gaat worden. Ja, dat zou daar, dat, dat is het, de gedachte achter de prides. Hè, dat we het hebben ja. over normaal, hoewel we nooit helemaal normaal zullen zijn. Uh, dat, nee. dat, dat, Wat is normaal? Dat, hè? dat vindt, eh, precies, <lacht> ja. En dat vinden we ook wel weer zo prettig, toch? <lacht> ja, ja, nou, dat ja, dat is dan ik, ook weer... Ik vind mezelf vrij normaal, maar... Ja, ja, ja. <laughs> precies. Het is, <laughs> ja. het is een andere normaal. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja, Dat ja. Is, het gaat om de norm, <laughs> het hè? Het gaat Claudia, vorig jaar zijn jullie voorzichtig gestart. Uh, we zitten mm -hmm. toch nog wel in de coronamaatregelen, om het zo maar te zeggen. En hoewel ja. de versoepeling natuurlijk inmiddels uh, toch wel behoorlijk uh, is. Uh, wat, wat heeft jullie doen besluiten om deze editie in juni toch door te laten gaan? Um, ja, wat Weet je, uh, uh, uh, het is er en het idee was er en de motivatie was er. Dus waren we waren niet in een aangepaste vorm, toch kijken wat we kunnen organiseren. Ook voor de mensen die zich er vorig jaar nog verheugd hadden. Uh, nu kan er eventjes net iets meer. Uh, alles is via de, de coronaregels uh, zoals ze op dit moment zijn. Uh, sommige dingen zijn ook echt afgestemd en worden bijvoorbeeld uh, in, uh, in de zorgcirkel uh, in de huizen. ...van Zaande en van Evian. Dat is echt besloten, dat is echt voor de ouderen. Um, maar ja, er zijn ook dingen waar je gewoon aan mee kan doen als je je maar aan de regels houdt. En we gaan ervan vanuit dat we allemaal ja, toch wel redelijk volwassen mensen zijn en ons daar dan ook aan houden. Ja, precies. Dus het gaat over zelfverantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd hebben jullie de activiteiten zo geregeld... dat als ze corona gevoelig zijn, dat er dus gewoon bepaalde maatregelen of uh, aandacht voor is. Ja, ja prachtig. Ja. Welke, welke hoogtepunten staan er nog op stapel? Want uh, jullie zijn al 4, juli, uh, 4 juni begonnen. Um, dus er zit nog een, uh, ja, een dikke paar dagen uh, is in Staanstad nog bezig. Wat, wat gaat eraan komen? Nou ja, we hebben natuurlijk een aantal films in de fabriek. Er zijn er al een aantal van geweest en er komen er uh, aanstaande vrijdag uh, nog een aantal aan. Uh, 10 juni is bijvoorbeeld de opening van het Saans Museum. Uh, dat is, uh, de toekomst is paars en daarin zijn een aantal portretten te zien van uh, Saankanters... Uh, die te maken hebben met LBQI of uh, het, het Paarse gedeelte. Um, dan hebben we natuurlijk 11 uh, juni nog uh, de uh, pubquiz, de Queerquiz... Leuk. Uh, in het pand. Ja, en dan kan je nog net inschrijven. Uh, volgens mij zijn er nog een paar plaatjes voor teams van Max hier... Uh, uh, die, die mee kunnen doen. Dus mocht je erbij willen zijn... Uh, kijk op de website uh, van de Sam Pride. Um, dan hebben we de twaalfde nog de Pride Walk... En dan hebben we de Mini Walk, en die is in Zaanstad. Daar doen een aantal orka-gelegenheden mee. Uh, die uh, echt ook ons bier schenken. Dus de Monsterie, de regenboogbier, bier. <laughs> dat speciaal door de ook voor ons is gemaakt. Ja. En uh, dan hebben we ook nog de Pride Walk, dat is uh, 20 kilometer in Twiske. Daar moet je je wel voor uh, uh, aanmelden. Uh, maar dat, ja, dat we echt of 2,5 kilometer langs de terrassen. Of 20 kilometer in het Wisk. is maar net wat je ambieert. Oh ja, ja dat is mooi <lacht> dat, dat jullie differentiëren. Ja. ja. ja. <lacht> nou ja, voor iedereen wat. Hè? Ja, en, is dan, ja, heel goed. Het, het jongerenfeest is uh, ja. eventjes uh, naar september uh, verschoven. Uh, augustus, september. Omdat dat toch wel... Ja, om nou met, met tien jongeren weer in te zitten, dat is, uh, is niet zo leuk. Nee. Maar gaan we vanuit dat we in september, uh, ik bedoel als Dutch Valley uh, uh, door kan gaan, nou dan kan het jongerenfeest ook wel doorgaan. Ja, zeker. Laten we dat hopen dat het inderdaad een zomer wordt waar de festivals uh, goed gevierd kunnen worden. En dat we daarna dat eventjes door kunnen trekken. Ja. Uh, ja, ik ik ja. had in mijn uh, vragenlijst ook staan, uh, hoe, sta, hoe gaat het met Mon um, wat, wat, wat kun je daar even meer over vertellen? Want je zei het zo en even, maar het is wel een ja. hoogtepuntje. Zeker, zeker. Uh, nou, Moncherie is, is vorig jaar in het leven geroepen. Uh, we hebben het ook echt geproefd. We hebben een aantal uh, verschillende bieren voorgeschoten gekregen. En een, een deel van de zaanprijs uh, vrijwilligers en de organisatie hebben dat geproefd. En daar was een winnaar uitgekomen. Die is vorig jaar al uh, uh, natuurlijk in de winkels uh, verschenen. En dit jaar is hij iets aangepast. Uh, het is meer dan een, een kersenbier geworden. Er zit een nieuw etiket op, wat trouwens echt fantastisch eruit ziet. Ja. En het is bijna uitverkocht, want ook alle horecagelegenheden in Zaanstad die uh, hebben het ingekocht. Ja, ja en het weer uh, maakt ook uh, zeg maar dat men dorstig ja? wordt. Dus uh, ja, ja het, het loopt als een dierenlier, heb ik begrepen. Ik kreeg hartstikke ja, zin echt. in. Ja. nou even, even ter informatie. Ik heb er zes wel laten wegzetten. Dus uh, we, we, we, we, we kunnen hier uh, zeg maar, na de uitzending kunnen we zeg maar, uh, toch eventjes. Het glas hebben op jullie, uh, ja, jullie eerste, eigenlijk eerste echte officiële Pride. En uh, welkom ja. in al die prides die er uh, gevierd worden in Nederland. En fantastisch dat uh, Zaanstad ook, uh, zeg maar, deelneemt in die, uh, in die grote uh, Pride-maanden. Super. Ja, we zijn echt trots op. En uh, de opening was gedaan door uh, de wethouder Rita Noorzij. En daar was ook bijvoorbeeld de burgemeester en zijn vrouw bij aanwezig. Ja. Het is van een mega-grote vlak die gesponsord is. Uh, nou ja, met zo'n vlag. Nou ja, ik zou er eigenlijk mijn huis wel van kunnen decoreren. <laughs> uh, dus wie weet komt het nog goed met dat roos. Maar uh, <laughs> ja, het was gewoon geweldig. en uh, Natuurlijk is het een, in een klein groepje, maar als je ook de bootjes die langs en de toeteren... En uh, ja, er zit natuurlijk een heel mooi water. En ja, in de toekomst moeten we daar natuurlijk veel meer mee. Maar voor nu, uh, zoals het nu is opgezet, we hebben eigenlijk ja, twee generale repetities voor het grote feest van volgend jaar... Uh, nou, prachtig. Ja. En dat is dan wederom zich in die periode van 4 tot 12 juni? Nee, ja, 4 tot, 12, 4 tot 11 juli wordt het uh, Juli? Oh, Oké, okay. kijk, juli. dat is al een hele goede. Ja. Ja. Ja. Dus die noteren we alvast in de agenda. 4 tot 11 ja. juli wordt dan, juli wordt ja. dat dan zeg maar de zaanpride. Ja, Claudia, ik ga je bedanken voor dit, uh, dit interview. En uh, ik wens je nog, uh, nou het weer is gunstig. Uh, ontzettend ja. veel plezier uh, met de collega's en, uh, en alle mensen, de Zaankanters. Uh, geniet ja. ervan. Helemaal uh, ja, goed, het gaat zeker lukken. Okay. En gefeliciteerd, gefeliciteerd. Met, uh, met deze ja, mijlpaal dat jullie dat bereikt hebben om toch voor elkaar te krijgen. Ja, je en, dankjewel. Doet. En met jullie vijf jaar huwelijk. Ja, en ook. Ja, ja. Ook, ja. ook nog. Oké, dankjewel. Oké, doei. Ladies, when we are young, you are always told what to do, what to be, what to be like, what to sound like what to talk about and how to be a perfect woman. It is time to stand up and be counted. And if you don't like it, I am out of it. Baby, Babe, are you hurting? Are you alright? You look like an angel that's that from the sky. And boy, you keep talking, in my ego. But you're on a and I'll pick-up line. No, I am not your honey. Hell no, I don't want your money. Got it wrong. I ain't into dummies. No, no, no, no. So baby, it's not baby. Yeah, I'm to be true. There's nothing in Je me catch. Festival met, oh, daar gaat de microfoon open, geloof ik. <laughs> dat was nummer 7 op het Eurovisie Songfestival Destiny met Jumekas. En dat had 255 punten. Lekker nummer. Ja, heerlijk hè? Alwel, ja. Ik vond het wel zeg maar dat het erg leek op, het, op de inzending van, uh, van Israël. Uh, I'm not your toy. Ja, het ja, leek er wel op he? inderdaad. Ja, het leek er wel op inderdaad. Was dat wel een mooie stem? Ja, nou, prachtig. Ja, ja geweldig. Stem, ja, ja, zeker, ja. Zeker, zeker terecht. Dus, uh, maar uh, ja, we zouden nu een interview hebben. Ja. Met uh, Pride Utrecht. Alleen hebben we een probleem met het telefoonnummer. Want. Ja, er is een cijfertje te veel in het telefoonnummer. Oh. We <laughs> weten nu niet welk cijfer moet vervallen. Dus <laughs> Oké, okay, dat, dat gaat over uh, de Utrecht Pride... die yeah. van 4 tot 6 juni is hm. geweest. Geweest, ja. Geweest, ja. Geweest zou, de zijn de geweest. zou zijn geweest. Dus die geweest ging geweest niet door, ja, ja. En uh, het is wel zo dat uh, Robert Kalf... die zou dus het interview geven... en hij is eigenaar van de Gay Bar Café Kalf. Ja. Uh, en de voorzitter van de Utrecht Pride... Mm -hmm. Um, hij is de initiatiefnemer van, uh, van de Utrecht Pride. en um, Dat was in 2017. is de eerste editie dus ontstaan. Uh, eigenlijk een beetje uh, uit onvrede over de gang van zaken op de Amsterdam Cano Pride. En omdat elke stad ondertussen wel de eigen Pride verdient. En dat is natuurlijk ook zo. Ja, dus dat zeker. Is, uh, um, ja. Nou... <coughs> En ja, het is dus niet doorgegaan. Er is geen uitgebreid programma geweest voor de Utrecht Pride. Uh, want de parade kon niet doorgaan. En uh, ja, het zijn voornamelijk uh, in Utrecht uh, podiums uh, en dergelijke. Er is wel um, uh, wat podium gegeven uh, uh, op de ja. Oude Gracht. Ja. Uh, maar goed, daar zou die dus uh, uh, uh, van alles over vertellen. Alleen een nummertje maar, klopt niet. Nee, ja, dat nee. is lastig. Uh, als je luistert, Robert, misschien kan je ZFM bellen. <lacht> ja, dat zouden we natuurlijk ook, ook kunnen doen. Ja. Ik, heb, Ik heb in ieder geval gelezen zeg maar, dat op de website van Utrecht Pride... Uh, ja. dat de pijlen nu gericht zijn op 2022... Om dan extra groot uit te pakken. En waarom kunnen ze dan extra groot uitpakken? Utrecht bestaat dan ook 900 jaar. Kijk. Dus dan gaat men dat wel ja. fantastisch combineren met elkaar. En ja. Um, nou ja, in feite is er dan natuurlijk ook nu een mooi jaar om dat helemaal uh, voor te bereiden. Um, ik ben haast nieuwsgierig. En uh, dat dan uh, zijn ik in ieder geval de viering die start ook in juni. Dus, in, 20, dus, 20, ja, in 2022. In 20, 2022. Okay. Dus we kunnen dan op Dat kun begin je in, ieder geval, ja, ja. Kun je in ieder geval ook al in je agenda zetten. Ja. We krijgen we druk? Nee, ja, niet, precies. We al die prijs af moeten lopen. Ja, ja, dat is het. Dus ik denk dat <laughs> uh, luisteraars, ik denk dat de beste gewoon een, uh, even die maand juni even een sabbatical kunt nemen. Ik, zeg, ik denk het ook. Doen. We moeten allemaal vrij nemen ja, als precies. we het nog eens vrij hadden. Juni, juli ja. en dan uh, sluiten we af met zeggen, uh, wat is het? Met dat? de Pride in Amsterdam Pride en de Pride at the beach natuurlijk, Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk ja, ja, ja, want die uiteraard. benoemen we nu op dit moment niet natuurlijk. Nee, uh, maar die gaat er ook aan die komen. Die gaat wel aankomen. Precies. Ja, ja, Vanavond in welke vorm? Dat is nog even spannend. Vanavond hè? gaan we ja. erover vergaderen. Maar er bereik, gaat wat komen in ieder geval. Dat weten we wel. Zeker weten. Ja. Um, ik kijk even naar onze technicus. Die een verwoede poging doet om inderdaad contact te leggen. Maar dat gaat volgens mij niet lukken. Dus uh, ik zou zeggen, uh, Cor, gooi er lekker een nummertje in.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 That we would ever be more than friends With railroad white breaking all the rules She like a song played again and again That guy, Like something of a poster That guy Is a damn they say That guy Is a gun to my holster, And she's running through my mind all day Hey Shawty's like a melody in my head That I can't keep out Got me singing like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 things i in the kitchen cooking things she likes railroad breaking all the rules someday i wanna make you my wife tot zover het ritme van zfm via de kabel op 104.5